...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De Injemen ontvoerde Nederlanders Judith Spiegel... ...en Boudewijn ze vrezen voor hun leven... ...als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen... In een videoboodschap op internet zegt het echtpaar dat ze nog tien dagen de tijd hebben, anders worden ze doodgeschoten. Spiegel en Berendse werden begin vorige maand ontvoerd in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Wie erachter zit is niet bekend, ook is onduidelijk wanneer de video is gemaakt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken benadrukt op Facebook dat ontvoeringen onze volledige aandacht hebben, maar dat in stilte wordt gewerkt. SGP-leider Van der Staaij wil niet dat mensen worden verplicht om hun kind te vaccineren tegen mazelen. In het tv-programma Knevelen van de Brink zei hij dat het risico van een mazeleninfectie niet opweegt tegen zo'n inbreuk in iemands leven. In het weekend riep VVD senator Dupuy op tot een vaccinatieplicht. Zij vindt het niet te verkroppen dat een ziekte die met zo'n kleine inspanning te voorkomen is, nog steeds voorkomt in Nederland. De laatste weken zijn honderden gevallen van mazelen geregistreerd, vooral in plaatsen waar veel reformatorische gezinten wonen. Daar ligt de vaccinatiegraad met 60% veel rager dan in de rest van het land. Het aantal doden en gewonden door ongelukken op de fiets neemt toe. Vooral het aantal slachtoffers tussen de 60 en 80 jaar stijgt, blijkt uit onderzoek. Veel ongelukken gebeuren op fietspaden. Deskundigen wijzen erop dat de gemiddelde snelheid op fietspaden is toegenomen. Dat komt door het toenemend aantal racefietsers... en door de enorme populariteit van de elektrische fiets... waarmee gemakkelijk meer dan 20 km per uur kan worden gereden. Op de Rijn is de afgelopen nacht in de buurt van de Duitse plaats Lorch am Rijn... een Nederlandse tanker aan de grond gelopen. Bij een ademtest bleek de kapitein te veel gedronken te hebben. Hij had een alcoholpromilage van 2,5 het schip was met 2000 ton methanol op weg naar Biersvelden... in de buurt van het Zwitserse Basel. Volgens de autoriteiten is er niets van de licht ontvlambare stof weggelekt. Het weer vannacht kans op mist, morgen overdag veel zon... maar ook wolkenvelden met 20 tot 27 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Ook in de rest van de week blijft het warm. Dit was het NOS Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Monsters are a smart ZANG EN I don't think he's gonna zag ik je lopen en ik dacht ooh ooh ik was meteen ondersteboven en jij om de hoek oe, en we liepen samen verder en ik dacht. We zijn bij je ineens zo goed oe, oe, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe doe. Hoe zijn we hier beland?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 Zij bijeen goed, Bij elkaar en ik weet niet ik Doe, doe. Hoe zijn we hier beland? Oeh, En ik dacht.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 C Like 22 girls in one And none of them know what they're running from Was it just too far to fall? Make yourself some angel wings. And if those angel wings don't You say that you will wait.